Van de Republikeinse fractie. De Lee heeft bijna 200.000 dollar van bedrijven doorgesluist naar Republikeinse kandidaten voor een verkiezing in Texas in 2002. Lionel Messi is gekozen tot de beste voetballer van 2010. Hij kreeg in Zurich de FIFA Gouden Bal. Messi bleef in de verkiezing zijn ploeggenoten van Barcelona, Iniesta en Xavi voor. Vorig jaar werd Messi ook al gekozen tot beste speler ter wereld.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 Ja, dat is wel heel mooi om te horen. En het uh, is een heel belangrijk onderdeel ook van de kerk, heb ik begrepen. Dat je heel veel met de jeugd kan doen. En de jeugdgroepen met elkaar allerlei dingen doen. En uh, ja, kan je daar iets over vertellen? Wat doen jullie zoal uh, in de stad? Goh, joh. Eh... <laughs> um...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 En stel dat mensen hier aan mee willen doen, hoe kunnen ze jou dan bereiken om zich op te geven? Ja, ja, nou het makkelijkste is, we hebben een website geloven in de stad, www.gelovenindestad.nl En uh, daar staat een heleboel informatie en ook contactgegevens. Dat is de makkelijkste manier. Ja, nou, dat is goed om te weten, want we kijken altijd graag naar websites. En daar is nog veel meer uh, informatie over te vinden, hè? waarschijnlijk niet alleen over de Sunrise Actie. Ja. Maar ook wat is geloven in de stad en wie werken daar aan mee, welke kerken doen daar aan mee. Ik bekenne dat Gott, jeder wird zich beugen vor dir. Doch de größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon bin.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 you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 Om gewoon op allerlei manieren eh, mensen even bewust te maken dat kerst meer is dan alleen maar eh, heel hard hollen, elkaar cadeautjes geven en heel veel eten. Ja. Maar dat het uiteindelijk gaat om, om, om de liefde van God die, die uiteindelijk ertoe voelijden dat Jezus op aarde kwam. Maar noem eens een voorbeeld, hoe doe je dat heel praktisch op straat dan? Eh, nou wat we die dag gaan doen is, is dat we gewoon... We, we willen gewoon op, op een hele leuke manier aan mensen laten een, een, een klein teken van liefde laten zien. Dus... Ja. Eh, we gaan allerlei dingen gratis uitdelen: chocolademelk en beschuiten met muisjes en oh. soep en weet ik veel niet. En we gaan mensen de kans geven om eens hun verhalen en hun frustratie en hun leuke momenten van het afgelopen jaar te vertellen op video. En, oh, yeah. um, we, zo hebben we allerlei. Uh, we gaan een heleboel mensen gaan we een bedankje geven voor alle inzet van het afgelopen, uh, afgelopen jaar. Mensen die zich uh, in, in de stad hebben ingezet. Dus zo hebben we allerlei manieren bedacht om. Uh,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 Uiteindelijk neem ik daar toch niks meer voor mee. Ja. Er zijn hooguit andere mensen blij met al het geld dat ik verdiend heb. Nou ja. ja, dan kunnen ze beter nu blij zijn met mij. <laughs> dat is ook wel goed, hè? ja. Grote her.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 Bijbelstudie is gestart. Dat vond ik ook leuk om te Graag, horen. Ja. Dus zo, zo horen we toch ook vaak weer nieuwe initiatieven. Ja, is leuk om te weten. Ja, hoe, hoe zie jij de toekomst van de kerk, Hans? Is er nog hoop voor de kerk, denk je? Is er nog hoop voor de kerk? Um, soms, soms als je kijkt naar, naar nu, naar de gebouwen, die, de diensten waar steeds minder mensen komen en. Uh,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 Schlimmsten Sinn, ein neuer Anfang jeder Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens in unserer Mitte, liegt es schon, ein Stück vom Himmel hier auf Erden. In Jesus Christus Gottes, Sohn. Er ist das Selbst von dem Und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, Voor onze Treue.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 www.gebedzandvoort.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week. We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 Het advies werd vandaag al verwacht, maar het RIVM heeft meer tijd nodig om de onderzoeksgegevens te bekijken. Het RIVM bekijkt onder meer de gevaren van neergedaalde roetdeeltjes in Moerdijk. Morgenmiddag wordt bekendgemaakt welke maatregelen worden genomen voor de volksgezondheid. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregel een einde maken aan de al drie weken durende protestdemonstraties tegen de jeugdwerkloosheid en corruptie bij de overheid.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 De arts heeft in het Waterland ziekenhuis verkeerde behandelingen uitgevoerd, waardoor sommige patiënten invalide zijn geraakt. In afwachting van de afhandeling van de schadeclaim stelt het ziekenhuis geld beschikbaar aan gedupeerde patiënten. In de Verenigde Staten is de vooraanstaande Republikeinse oud-politicus Tam de veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegelden. Hij zat 22 jaar in het huis van afgevangen.